4 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In het noordoosten van Japan heeft premier Kan tijdens een bezoek aan het rampgebied veel kritiek gekregen van overlevenden. Ze vinden dat hij veel te laat polshoogte heeft genomen. Het is ruim drie weken geleden dat het land werd getroffen door een zware aardbeving en tsunami. De kerncentrale van Fukushima lekt sindsdien steeds meer radioactiviteit. Er is nu een scheur in reactor 2 ontdekt, waardoor het zeewater bij de centrale een extreem hoog stralingsniveau heeft gekregen. Exploitant Tepco wil beton storten om het lek in de reactorwand te dichten. De Japanse regering verwacht dat al het herstelwerk na de tsunami zo'n 300 miljard dollar kost. Drie boerderijen op het koninklijk landgoed de Horsten krijgen niet de status van gemeentelijk monument. Het Kuipersgenootschap had het college van Wassenaar gevraagd om de boerderijen op de monumentenlijst te zetten, zodat ze niet mogen worden gesloopt. Het genootschap is tegen de plannen van de koninklijke familie, die wil twee naoorlogse boerderijen op de Horsten laten slopen om de financiële exploitatie van het landgoed rond te krijgen. Het Kuipersgenootschap overweegt naar de rechter te stappen om beroep aan te tekenen tegen het besluit van de gemeente Wassenaar. Motorrijders ergeren zich het meest aan auto's die lang links blijven rijden. Dat blijkt uit een enquête die het KLPD heeft gehouden... onder motorrijders om aandacht te vestigen op het begin van het motorseizoen. Motorrijders zijn in het verkeer kwetsbaar. Op de tweede plaats in de ergernis top 10 staat het niet gebruiken van de richtingaanwijzer. Dat is onder automobilisten juist de minste ergernis. De verkeerspolitie gaat de komende tijd extra letten op deze overtredingen. Wie steeds op de linkerbaan blijft rijden, riskeert een boete van 100 euro. Het weer vrij zonnig met maximaal tussen de 20 en 24 graden. Maar vlak aan zee en op de wadden ligt de temperatuur wat lager. Morgen grijze regenachtig en met 14 graden een stuk kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Macro heeft goed geluisterd naar de ondernemers van Nederland. Daarom zijn we voortaan ook op zondag open. Elke zondag. Kijk op macro.nl voor deelnemende vestigingen en tijden.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 Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro met Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom. Opium nog een half uur vanuit Carré in Amsterdam. Als er nieuws is, er ook zo gezegd uit het CDA-congres... over wie de nieuwe voorzitter wordt, dan hoort u dat hier natuurlijk op Radio 1... Uh, dat kan elk moment gebeuren, geloof ik. Maar uh, voor die tijd gaan we nog allerlei andere dingen doen. Arthur van der Boogaard, die komt straks praten over uh, slipstroom. Kleine geschiedenis over schrijven en wielrennen. speciale uitgaven van het uh, wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. De muur. Uh, mooie uh, link natuurlijk met de ronde van Vlaanderen die morgen wordt uh, verreden. Uh, verder Cornel uh, Maas die hier een uh, drietal onderwerpen komt uh, bespreken. Of twee of drie. Dat, is, dat zien we straks wel. Uh, en natuurlijk hebben wij de virtuele vitrine. Laten we daar maar eens mee beginnen. Dat is een rubriek waarin elke week een, een, een, ja, een kunst de gelegenheid krijgt om iets te vertellen over een voorwerp, een ding... een kunstobject waar hij een bijzondere band mee heeft. En wie is het deze week? De virtuele vitrine. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week? Mijn naam is Bart Moeijart. Ik ben schrijver, dichter. Ik doe veel met woorden. En wat ik wil bijdragen aan de virtuele vitrine... Is mijn passie voor papier. Papier in de vorm van schriften. Het is ziekelijk. De um, Liefde is begonnen uh, als kind. Ik kom uit een groot gezin uh, en ben opgegroeid in een periode waar mensen bij tankstations gratis schriften kregen met een vlinder erop of, een, of een, een leeuw. En die kreeg ik doorgespeeld om in te tekenen en in te schrijven. Die liefde die heb ik meegenomen van toen af. Um, de liefde is, is mooier geworden in de zin dat ik ook schriften begon te kopen die ik nooit gebruik. Dit is maar een, een deel van de verzameling, omdat ik het ook zietelijk noem. Uh, het zijn mooie schriften die mooi uitgegeven zijn, die ook lekker ruiken. Uh, het gaat dus om het papier, maar ook om het tactiele, dat het mooi papier is, dat het mooi ingebonden is. Dat er bijvoorbeeld een leeslint aan, aan toegevoegd is. Ik heb ze nooit gebruikt. Ik heb in een periode twee exemplaren gekocht... omdat ik dan ervan overtuigd was dat ik één exemplaar wel zou gebruiken... en het andere bij de verzameling zou voegen. Maar ook dat lukte niet. Ik heb ook een periode gedacht, ik geef ze nu cadeau. Vanaf nu geef ik ze echt cadeau. Maar ook dat lukte niet, want je denkt toch van... op een dag wil ik misschien in dit Florentijnse schrift uh, iets, iets gaan doen. Of wie weet ik, uh, heb ik... niet. ...mijn harigste schrift uh, nodig. Dus cadeau geven doe je niet. Heel af en toe slaag ik erin om een van de mooiere schriften te gebruiken... ...om daar dan echt iets mee te gaan doen. Zoals Graz is ontstaan in dit ene schrift... ...wat ik toevallig bij me had op café in Graz in Oostenrijk... ...en waar ik de eerste bladzijde van het boek... Uh, ingeschreven, ik kan het laten zien. Het uh, is dus een beetje geschrapt, maar bijna niet. Het merkwaardigste bij de verzameling zijn deze twee kleine vieze schriften... waar iemand um, notities in gemaakt heeft. Ik kan nauwelijks ontcijferen wat de notities opslaan. Uh, het zijn lijstjes die daarna uh, zijn doorgeschrapt... Ze lijken geen functie te hebben. Soms denk ik, heeft het te maken met, met kruiswoordpuzzels of... Ik heb geen idee. Maar het is mij duidelijk, als ik dit dan in handen krijg, hoe smerig het ook is... Ik moet het hebben, want het is een schrift. En dan komt het bij de verzameling te liggen. Vanwege mijn liefde voor papier wil ik mijn hele verzameling... En dit is er dan nog maar een deel van... Bijdragen aan de virtuele vitrine. Verzameling, schriften van uh, Bart Moeijaard. De tekst van het paradijs dat uh, Bart samen met het uh, Nederlands Blazers ensemble... in de Concertzalen bracht. is genomineerd voor een uh, jongere literatuurprijs. De Rapteprijs. De winnaar van die prijs wordt half mei bekend. dan verschijnt ook het nieuwe boek van Bart Moeijaard... bij uitgever, uitgeverij Quirio. En de titel is De Melkweg. En wilt u het uh, nog uitgebreidere filmpje met al die schriften... en nog veel meer zien, ga dan naar onze site opium.afro.nl of naar onze Facebookpagina. Die hebben we ook. Of kijk op uh, uh, Hans bij de Avro op YouTube. Want daar staan alle filmpjes... Bij elkaar. En volgende week de bijdrage aan de vitrine van actrice Nelly Vrijda. Ja, een bonte verzameling van Nederlandse muzikanten. Die staat aanstaande dinsdag in de kleine Comedie in Amsterdam. 15 april in de lantarenvenster in Rotterdam. 4 april, Happy Camper. Want zo heten ze ook op het 40-jarig oorfestijn. Maar vandaag zijn ze hier. En het derde nummer dat zij gaan doen. met als extra speciale welkom gast Edward Kapel op klarinet. Het DHMO. Hier is Happy Camper. some stuff I thought that we had enough but some things are old some are worn out so why don't we drive into town I say alright we'll get what we need like groceries and something Het maal van uh, Happy Camper met Zang van Appel. Dank jullie wel en uh, veel succes aanstaande dinsdag bij het uh, concert. Goed. En uh, koop vooral... Nee, mag ik niet zeggen. Koop vooral die cd. Dat mag geloof ik geloof niet zeggen op de radio. Nee, dat doet me niet. Ah, doe me wel. Uh, ja, uh, zij heeft de kracht van de duisternis van de nacht te breken. Het zijn lyrische woorden van de Tolstoy, die niet over een verleidelijke uh, mooie vrouw gaan, maar over zijn fiets. Uh, wielrennen heeft veel schrijvers geïnspireerd tot de uh, fraaie literatuur. En hoe dat komt, dat uh, vragen we een dag voor de, ja, de Ronde van Vlaanderen... aan uh, Arthur van der Boogaak. Arthur, je, je schreef een, een nummer van De Muur, het literaire wielertijdschrift... over wielrennen en uh, schrijven. En dan maakte je een bloemlezing van de beste Nederlandse en Vlaamse sportverhalen... sinds 1945... Uh, je, Eerder, ja. ja. Klopt. Je, kom, je komt hier nu net binnen, binnen uh, heigen. Ja, dat klopt ook. En, en dan ook. denk je van, jij komt van je fiets af. Maar dat is niet zo. Je komt van het voetbalveld. Ik kom van het voetbalveld, klopt. Ja, ja. ja ik moest, ik moest eerst zelf toch nog even meedoen. Maar er waren voldoende mensen om het op te... Maar het uh, goede nieuws is dat Allianz staat op 1-1 voor bij de Rust Ter Sporting Martinis. Dat is mooi, dat hoor je niet langs de lijn. Maar hier wel bij ons, in opium. <lacht> uh, om even met die eerste grote vraag te beginnen. Wat maakt wielrennen zo aantrekkelijk voor schrijvers? Heb je er een verklaring voor gevonden? Uh, nou ja, dat was inderdaad precies de, de, de vraag die ik mijzelf stelde. Want uh, het werd altijd gezegd dat wielrennen de meest literaire sport was. Maar was dat er wel zo? En, en als dat dan zo was, waarom is dat zo? Nou ja, ik ben begonnen bij het begin. Dat, uh, dat is, uh, bij wielrennen is dat vrij makkelijk. Dus namelijk wielrennen is nog niet zo heel erg oud, zoals de meeste mensen denken. Het is namelijk ongeveer 1870, dat is het begin. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben toen eigenlijk gewoon gaan lezen. En uh, kwam voortdurend allemaal schrijvers tegen die iets over. Sorry hoor. Even een slokje water tussendoor hm? die iets over, uh, uh, schrijven, of over wielrennen in hun, uh, in hun boeken verstopten. Of, uh, of er juist uitgebreid over uh, schreven. Dat is dus en, heel, heel lastig zoeken, want dat moet je maar net dan weten. Of, want je zegt, uh, ze verstoppen erin. Die, die, die, ga je dan zoeken op fiets? Of, ja, nou ja, misschien is dat mijn kunde dan. ja, Iets uh, van andere lezers uh, krijg je dan natuurlijk. En ja, je het, ge nou ja, het gekke, het, het gekke het, hoe, hoe meer ik aan het zoeken was, dat zo gaan die dingen. Dan hoe meer je, uh, je blik gericht wordt. En ik kwam voortdurend allerlei grote schrijvers tegen natuurlijk, maar ook... Gewoon vanaf het allereerste begin blijkt dat wielrennen anders dan bijvoorbeeld voetbal een sport is die, waarin uh, schrijven en de prestatie zelf die, en, en natuurlijk de verkoop van de fiets, uh -huh. die, die gingen uh, tezamen. Steken wat ik dan nog, het heilige monsterverbond ja, noem. Ja, want sterk nog, het, het wielrennen is uh, ooit uitgevonden om de fiets te promoten. Uh, ja, nou ja, op een bepaald moment was er, uh, was er een nieuwe uitvinding. En dat was de fiets. En uh, die moest verkocht worden. En het bleek best wel handig om blaadjes te maken... met allemaal uh, fietsadvertenties erin. Maar ja, dat ziet er toch, weet je... we kennen ze allemaal nog steeds wel. En iedereen wil ze niet in de brievenbus hebben. Dat was uh, in uh, uh, eind 20e eeuw was dat ook... of eind 19e eeuw was dat ook zo. Ja. Dus toen dachten ze, we, weet je wat... we gaan een wedstrijd organiseren... we schrijven een verhaal over... en daaromheen doen we al die advertenties. Nou, en dat werkte heel goed... En uh, ja, je ziet het nog steeds. Onlangs was uh, uh, omloop Het Volk, ja. zoals dat dan uh, vroeger heette. Het heet. ja. En, en dat, is, ja, dat is gewoon letterlijk uh, een verwijzing naar de krant Het Volk. De Tour de France zelf is ontstaan uit een krantenoorlog. Dus het schrijven en het wielrennen is... Als, als vanzelfsprekend met elkaar verbonden. Ja. Het blijft ook een, een inspiratiebron voor, uh, voor schrijvers dat fietsen. Veel fietsers die schrijven ook of schrijvers die fietsen ook. Uh, een goed voorbeeld is Tim Krabbe natuurlijk. Die, ja. die je ook hebt gesproken. Ja. Uh, is dat een voor, te voor de hand liggend voorbeeld? Moeten we met een uh, iets uh, verrassender voorbeeld komen? Nou ja, ik heb, ik, uh, dit, uh, als je in Nederland hierover schrijft... dan komen de, de bekende namen voor Peter Winnen, Jan siebelink Tim Krabbe... Uh, ik heb het iets uitgebreider aangepakt. Ik ja. ben, uh, nou ja, uh, in Amerika heb ik veel mooie uh, gevonden. In Frankrijk heb ik mooie gevonden. In Engeland heb ik hele mooie... Uh, Tolstoy noemde je zelf al, maar we kunnen noemen... Uh, Henry, Miller, Wells, he, Henry Miller, Paul Morand, Prachtig mooie. Uh, Alfred Jarry. Alfred Jarry. Die, die uh, inderdaad eigenlijk het merendeel van de tijd doorbracht op zijn fiets. Ook een beetje omdat hij uh, iets te veel van de <coughs> absinthe snoepte. Maar... Hij heeft daar prachtig mooie dingen over geschreven. Bijvoorbeeld uh, het, uh, bij, bij wielerkenners wel bekende verhaal waarin hij de kruiswegstation van Jezus vergelijkt met een, uh, een uh, ber fietsrit bergop. En uh, nou ja, dat soort zaken. Ja. Uh, terugkomend bij je allereerste vraag. Ik, ben, ik heb allerlei verschillende uh, oplossingen gevonden. Maar de, de, de, de belangrijkste oplossing die ik eigenlijk heb gevonden over de connectie tussen mm -hmm. schrijven en wielrennen is dat. De slipstroom, waarom mensen dat toch altijd slipstream noemen, dat zal ja. ik niet. Maar de slipstroom, die we allemaal ervaren op het moment dat als je op de fiets zit... Dat, dat zorgt voor de gelaagdheid in de sport. En hoe zit dat? Nou ja, je gaat in je eentje fietsen, dat gaat allemaal heel leuk en dat is aardig. En dan ga je met z'n tweeën fietsen en dan ga je een wedstrijdje doen. En dan heel snel merk je dat het heel goed is om een tijdje achter iemand te gaan zitten rijden. En dan, net voordat de finish er is, hem in te gaan halen en dan te winnen. Nou ja, je voelt dat daar een soort noem het literaire gelaagdheid, in zit. Op het moment dat je daar ploegen aan toe gaat voegen... dan wordt het alleen nog maar meer. Op het moment dat je er doping aan toe gaat voegen... wordt het ook nog maar meer. En dat, nou ja, dat is natuurlijk aantrekkelijk voor een schrijver... als dat zich voor zijn ogen afspeelt... en dat hij dat dan zelf in mag vullen. Ja. Vandaar de slipstroom. Ja, ja. Slip. Nooit meer slipstream. Slipstroom. Ja, ja, ja. Ben jij zelf ook gaan fietsen door, door het uh, samenstellen van dit boek? Uh, ik heb een aantal uh, tochten ondernomen. Uh, waaronder... Uh, uh, ik heb de, de trofee Karel van Wijnendalen gereden. Dat is, door het, uh, dat is ongeveer over het parcours wat, uh, wat morgen tijdens de Ronde van Vlaanderen wordt gereden. Dat is een... Uh... Um, een uh, ja, cyclotourisme heet dat. En ik ben daar uh, naartoe gegaan, omdat uh, Karel van Wijnendalen... Is de, is de grondlegger van de ronde van Vlaanderen. Mm -hmm. En in de tijd dat hij dat deed, was er ook een strijd tussen de walen en de Vlamingen. Alleen toen was het precies andersom. De walen die hadden al het geld en de Vlamingen die moesten zich nog maar bewijzen. En Karel van Wijnendalen dacht: "Nou, weet je wat? We kunnen heel goed fietsen. We gaan ons, dankzij met de fiets, gaan we uh, ons uh, uh, laten zien hoe goed wij zijn." Hij is ook naar Amerika gegaan met allemaal. Flandrien, zo zoals dat dan heet. En uh, nou, hij heeft uh, Vlaanderen in, het, in de vaart der Volkeren meegenomen. En uh, nou ja, daar is ook, uh, uiteindelijk is daar dus de Ronde van Vlaanderen uit naar voren gekomen. Maar er is ook een veloclub, uh, Karel van Wijnendalen. En die bevindt zich nog steeds in Mariakerken. En uh, nou, die doen jaarlijks doen ze een, een soort trofee, Karel van Wijnendalen waar is ze uh, voor, voor geïnteresseerden. Uh, het parcours uitzet. Ik mm -hmm. ben toen daar gaan fietsen. En ik heb ja. gekeken in hoeverre de taalstrijd daar nou leeft. Want dat zou je verwachten. Omdat K. van Weijen heeft dat altijd een beetje opgestookt. Ook omdat hij werkte toen voor Sportwereld. En hij wilde heel veel kranten verkopen. Dus ja, dat was logisch dat hij, dat, dan, uh, dat, dat hij die taalstrijd gebruikte. En het verrassende was... het leefde totaal niet. Die mensen waren alleen maar aan het fietsen. En dat heb ik daar toen ook gedaan. En, uh, en verder... Uh, ben ik met Coetsee, uh, ja, ben ik een dat stuk gaan fietsen hè, met Coetsee ja, en Gerbrand no Bakker en Tim K.B. Heb jij uh, ja, uh, Noord-Holland uh, gefietst. Coetsee die die, die die had ik al een tijd op mijn lijst staan omdat uh, als je goed zijn uh, zijn werk uh, bestudeert, dan vind je daar opvallend veel fietsen in. <laughs> En uh, dat is ook niet zo heel gek, want hij is afgestudeerd op Beckett. En als je goed het werk van Beckett bestudeert, vind je er ook heel veel fietsen in. Stegen dus nog het was... wachten op Godot is eigenlijk een wachten op een renner die voorbij moet komen, Roger toch? Godot, dat, was, dat, is, dat is de mythevorming die, die Beckett, Beckett... Beckett is natuurlijk een beetje een rare man, die heeft een tijd lang... Heeft die, uh, uh, in de schaduw van James Joyce uh, geleefd. Hij dacht: dat gaat mij nooit lukken. Toen ging hij naar Parijs. Toen schreef hij drie prachtig mooie uh, romans. Maar daarvoor is hij eigenlijk nooit heel erg gewaardeerd. Maar hij is altijd gewaardeerd voor dat ene kleine, lullige uh, uh, toneelstukje. wat hij heeft geschreven. En dat vond hij heel vervelend. Maar aanvankelijk merkte hij niet dat het ook wel handig was. En toen is hij meegaan, is hij die mythe, zeg maar, meegaan gaan, gaan mee gaan helpen. En een van de verhalen die hij daaraan uh, verbonden heeft is dat hij dat. Godot inderdaad een verwijzing zou zijn naar een, een kale renner... Met, uh, die heet Roger Godot. Ja, dat klopt. Toch leuk om te weten. Ja, toch leuk om te weten. Nou ja, dat, dat soort dingen staan er dus allemaal... Maar uh ba even terug naar die, die Toch met Kutzee, euh, nou ja, hij, hij was hier, hij was hier uh, op uitnodiging van zijn... Uh, uh, uitgeverij en uh, iedereen in, in Nederland die ook maar iets met Koetzee te maken had, die mocht hem roken. Dus die man heeft daar drie dagen lang netjes op een stoel gezeten en hij kreeg ook nog <lacht> een mooie uh, koninklijke onderscheiding uh, opgespeld. Hij kwam, en mij was... zag en hij zag in hij Dat was het, hij kwam, hij zag in hij zweeg. Maar ik dacht, misschien uh, wil hij ook wel een stukje fietsen. En ik had, ik had contact met hem al. Ik heb, uh, ik heb hem zeg maar soort van geïnterviewd. Ik heb hem een hele lange lijst gestuurd en hij heeft mij daar een nette brief op teruggestuurd over de betekenis van, uh, van de fiets in zijn werk. Waarin hij uh, natuurlijk de prachtige zin zijn. Ik maak er gewoon van om niet in te gaan op vragen. <lacht> Betrekking tot mijn werk. Dus maar maar in, in principe, ik had contact met hem. En ik heb gevraagd of hij het leuk vond om te fietsen. De, hij zei ja. Toen heb ik, uh, omdat ik ook contact had met Tim. Dacht ik van, dat is mooi. Dan breng ik Tim en uh, John Coetzee samen. Uh, en nou, Gerbrand Bakker, die wilde via de uitgeverij ook mee. Dus dat, uh, dat, dat was een prachtig mooi uh, kampioenenspel. Tussen, ja. tussen allerlei... Uh, uh, veel gelauwerde schrijvers. Maar en heeft hij wel, heeft op de fiets wel fietsen. iets gezegd? Of zweeg je ook op de fiets? Nee, hij is, uh, het is een hele, als, je, als je gewoon iets aan hem vraagt... <lacht> dan geeft hij gewoon ja, wel door. Maar, maar ook dat is weer de prachtige mythevorming. Is natuurlijk uh, voor een journalist. Uh, ja, je denkt toch Nobelprijswinnaar. En je weet dat hij heel moeilijk doet. En we zijn allemaal uh, opgevoed met de beelden van Wim Keizer Die vertelde dat... Uh, ja, je ziet hem zo moeilijk kijken. Dus die angst is er dan. Maar uh, als je hem gewoon aanspreekt... Hij, uh, maar het komt het is door de fiets, het, het komt zeker ook door het fietsen. Ja, hij, het, hij, hij was echt heel blij. Want hij, had nog nooit op, echt op, hij is gewend. Hij fietst veel in Frankrijk wel. En in, in Spanje. Maar hij is gewend gewoon in de bergen te fietsen. En uh, ja, dat vlakke land. Dat, uh, het is, dat vond hij prachtig. Het is een en, uh, koek. Ja, ja, ja, en uiteindelijk ja. probeerde hij dus op de Schellingwouderbrug... probeerde een, uh, op een uh, sluwe manier nog even een ja. ontsnappingpoging. Uh, maar Tim, uh, Tim die uh, drukte dat mooi de kop in. Ja, ja. Dus uh, uiteindelijk is hij allerlaatste geworden. Ja, Tot slot nog even over uh, Tim Krabé. Dat is een het oerboek op het gebied van, van de ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, dat de kan de ik. Dat, uh, dat, uh, ik heb nu... Uh, ik, ik kan niet zeggen dat ik alles heb gelezen, maar ik heb heel veel gelezen. Veel internationaal. Ik weet niet hoe het, in, hoe het, hoe het met de Poolse literatuur zit. En eigenlijk ook niet hoe het met de Chinese uh, wielerliteratuur literatuur zit. Maar je uh, kan wel zeggen dat het algeheel erkend wordt... dat uh, ook in het buitenland, dat De Renner echt een fantastisch mooi boek is over wielrennen. En misschien is het het mooiste aan te geven met de quote die de New Yorker daaraan besteedde. Toen het in 2002 in vertaling uh, The Rider... Uh, werd het ook vrij snel daar uh, besproken. En daar stond, it's a love story. Zo, hmm. so. die, die kan uh, Tim Krabbe in zijn steken. Mooi, dat doet he? hij ook. Ja, dat doet hij. <laughs> <Ja>. <laughs> zeg, en morgen de, de Ronde van Vlaanderen. Heb je ja. nog een idee over wie die gaat winnen? Is het, ligt het al vast? Nou, we, we, vanwege de slipstroom uh, hoop <laughs> ik natuurlijk op uh, Filippo uh, Posato. Want die uh, staat bekend als wiltjeszuiger. Ja, dat is natuurlijk niks mooier als een wieltjesuiger... iemand die voortdurend gebruik maakt van de slipstroom van zijn tegenstanders... dan net aan het einde er wel met de buit van doorgaat. Oké. En trouwens, allemaal kijken. Want het wordt echt een hele bijzondere uitzending. Het is heel uniek, omdat er gaan camera's mee in verschillende... Uh, wagens oh. van, van de ploegen. Dus uh, er is echt nieuwe openheid binnen het wielrennen. Ja, Oké, okay. nou dat zal een keer tijd worden toch? Nou, ja, ja, uh, ja. zeg en, en nog even heel kort: de, de muur van Geraardsbergen die erin zit, die dreigt een bijrol te krijgen. Kun je daar nog iets zinnigs over zeggen, heel kort? Uh, nou, het enige wat uh, dat de, muur, de naam de muur is, een verwijzing naar, uh, naar de muur van de Gerardsbergen. Dat ja. lijkt me kort genoeg. Ja, heel goed. <laughs> het nieuwe nummer van de muur met daarin een artikel van Arthur over uh, Georges Martijn, de man achter Gent Wevelgem, ligt in de winkel. En uh, uh, Slipstroom, uh, ja, de boek, dat is, uh, dat is er ook in. Dat is ook verkrijgbaar. Dat is ook verkrijgbaar. Goed, dankjewel Arthur. Ik ga ja. uh, naadloos over naar Cornel uh, Maas. Uh, die neemt even een slokje water. Een andere of wielrennerij wij... liefhebber. Uh, je ja. Fiets jij ook? <laughs> nou, ik fiets veel jaar hard. En ik kom uit West-Brabant, waar van origine veel uh, gewielrend wordt. Ja, waar. maar daar houdt het ongeveer ongeveer op. <laughs> <laughs> Geloof ik. Goed, uh, uh, laten we even de, de, de, de week uh, doornemen. Ja. Uh, laten we het eerst nog even hebben over Blake Butterflies. de film met Caries van Hout en Rutger Hauer. Uh, vorige week maandag in première gegaan, maar ja. deze week. Gaan draaien in die bioscoop. Ja, en wat me opviel was dat de recensies eigenlijk... op de volkskant na, geloof ik, voor zover ik het hele traject heb overzien... toch vrij zuinig waren over ja. deze film, weet je wel, Die de turbulente levensgeschiedenis verbeeld van Ingrid Jonker... de dichteres uit Zuid-Afrika. Caries van Houten kreeg in alle recensies lof. Rutger Hauer ook wel, die haar tegenspeler is, die haar stijlen... Vader speelt. Ja, voorzitter van de Censuurcommissie, dus uh, echt het uh, uh, uh, haar tegenpol, eigenlijk ook nog? Ja, maar ik had verwacht eigenlijk dat meer mensen of dat recensies meer zouden laten zien dat die film je echt raakt. Al was het maar omdat uh, het zo'n prachtige Lofzang is ook op de onverzettelijkheid van taal en van poëzie. Ja. Die ook heel goed in het dagelijks leven past. En zo heeft Paula van der film ook geregisseerd. En wat Rutge Houwe betreft... Die, uh, ik was bij die première, die door Joris Luijendijk overigens niet al te best uh, gepresenteerd werd. Ja, maar dat dat hem moet je zien. Zeggen, dat ja, niet zeggen. Ja, natuurlijk wel. Als je, aardig, als je een podium je opkomt niet. en je zegt... Ik heb de film niet gezien en ik weet niet waarom ik gevraagd ben... Dan denk ik, ik ga dan ander werk doen. Dan, okay. dan ga ik toch niet op zo'n podium staan. Nou, maar goed, goed dat, dit terzijde. Ja. Uh, de, de filmpremiere was denk ik om 11 uur klaar. En net voordat het uh, uh, klaar was... kwam Joris Luijderdijk het podium weer op... en die hield zijn praatje en zei toen... dat Rutte Houwen al weg was... want die moest een vliegtuig halen s ochtends om 6 uur naar Moskou. En ik dacht, wat gek, want het is over 7 uur pas... en een klein beetje slaap daar kan hij vast ook wel tegen ja. stoere keren immers... uit ja. de goed Hollandse kleien uh, opgemaakt ooit. Um, <lacht> ik denkt dat er een andere reden is? Nou ja, is. Ik, ik, denk, ik, ik heb het gevoel dat hij heel erg geworsteld heeft met uh, die rol... en met het uh, vermeend eendimensionale karakter daarvan. En dat bleek ook wel een beetje... Christine Otter zat deze week bij ons in de uitzending. die heeft hem geïnterviewd voor Vrij Nederland. Mm -hmm. En daar vertelde hij ook aan haar dat hij erg last van had. Hij heeft sommige scènes kunnen wijzigen. Bijvoorbeeld die waarin hij oorspronkelijk het gedicht van zijn dochter zou verbranden. Is een scène nu geworden waarin hij het gedicht doorscheurt. Ja. Maar hij had meer het, de hele film door vanuit een oprechte liefde voor zijn dochter willen acteren. En naar zijn eigen inschatting was dat niet helemaal ja. uh, gelukt. Ik vind dat die, die, die, die innerlijke strijd van hem zit er wel degelijk in. Ja, en gevoel. Ik hou er bovendien wel van. Als, ja. als je iemand iets heel robuust Neerzet, dan je ja. alleen maar dat staketsel ziet, maar je voelt daaronder ja. dat er ja. iets anders onder zit, dan is het des te ontroerend. In ieder geval veel ontroerender dan ja. wanneer dit in je gezicht geworpen ja. wordt. Van voel maar wat het voelen valt. Maar toch nog steeds aan te raden volgens mij. Black Absoluut, prachtige film, Black Butterflies. Die is nog in, nog in heel veel zalen in Nederland uh, te zien. Dan uh, ook nog even over de tafel van zes. Dat gezelschap ja. wat zich uh, met, uh, nou, toch een beetje aan, aan de voeten van uh, Halber Zijlstra heeft gevleid. gevleid nou, dat wein. zeg je uh, treffend. En, uh, ik, kan, ik heb vaak last van ochtendwoorden. Maar deze week had ik heel erg last van ochtendwoorden... toen ik een stuk in de Volkskrant las. Later ook in NEC. Leg trouwens. even uit wie, wie de tafel... Ja, die tafel van zes en die vertegenwoordigers ja. uit de kunstensector... die een plan hebben gemaakt over de hervorming van het kunstenbestel. En eigenlijk vooruitlopend op de plannen... die. De staatssecretaris gaat lanceren in het kader van de bezuinigingen. Maar ik dacht, voor een deel voor die tafel van zes geldt eigenlijk dat je met zulke kunstvrienden geen vijanden meer nodig hebt. Want, las in de Volkskrant, een van die leden, Bert Holvast, die zegt notabene, dus als vertegenwoordiger van die tafel van zes... Ja. de sector, dus de kunstsector, is de waardering van het publiek kwijtgeraakt. Anders krijg je niet zo'n bezuiniging op je nek. Hm. Nou, dat lijkt mij A, een heel rare vorm van Nina te interpreteren. B, denk ik dan, wat een gelul. Want wij ooit wel eens in een theater geweest dan. Laatst had Mark Rutte in Buitenhof. Die had zo'n verhaal in relatie tot de uitkant Die in ja. Amsterdam verschijnt. en is leeg. Ja, Onzien. alleen maar de eerste rij is bezet. Ja. Er zitten dan tien mensen. Dat badinerende praatje wordt steeds een wereld ingeholpen. Terwijl ja. intussen het theater meer bezoekers trekt. Wij, wij weten dat het onzin is. Arthur, van, de theater, Arthur? Arthur van der Boogaard. Nee, ik kijk veel naar uh, wielrennen. Ja, dat kan ook. <laughs> Dan kun je naar Wilfried de Jong, die een voorstelling heeft gemaakt ja, van wielrennerijpercode? Ja, na het code. loos gaan we in de, ja, Maar er zit, er zit ook nog een andere denkfout bij die tafel van zes. Hè. Dat is namelijk dat, uh, dat heel erg het de publieksdenken... denken. Ik ben er ook voor dat je mensen bereikt met wat je maakt. Ja. Maar dat mag nooit het enige zaligmakende uitgangspunt zijn. Want wat nu steeds vergeten wordt, is dat het publiek succes als zaligmakende criterium wordt ja. gebombardeerd. Terwijl heel vaak dingen als experiment beginnen, die waardevol zijn. En van daaruit tot een succes kunnen ja. uitgroeien. Op, en Als je dat experiment niet meer koestert. Op, Vervolgens zijn er steeds meer, meer mensen uh, uh, van de verschillende organisaties... die vertegenwoordigd worden door die tafel van zes... die afstand nemen van ja. hetgeen er uh, is besloten. He? Ik was of wel erg blij met alle reacties van de belangrijke vertegenwoordigers... zoals uh, Vincent van Warmerdam en zo, die gisteren NRC... hun licht weer lieten schijnen op deze plannen ja. van de tafel van zes. En Cornelis de Bonte, uh, de componist, heeft ook een heel mooi stuk geschreven... waarin hij zegt, van, ja, het zijn van die bestuurders... die niks meer met echte kunstenaars te maken hebben. Dus die moeten eigenlijk weer eens met, met hun achterban... met de mensen waar het om gaat, in overleg. Ja, hoe meer uh, vuistslag, hoe beter. Daar ben ik zo voor. Niet mee. Ja. Een beetje als een een discussie. Dan tot slot nog. Uh, wat zeg je, Arthur? <lacht> Klinkt een beetje als een discussie. Ja, eigenlijk vind ik ook dat. Uh, nou, misschien dat kruiven ook. Uh, <lacht> nee, laten we daar niet. Okay. Nee, laten we het. Nee, nee, nee. Mido, derde. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Paul Wittemann voor om dat elke dag te discussiëren. Ja, precies. Aanjakt. Tot slot heb je nog Cornoud uh, Even kort over wat je aanstaande dinsdag in uh, Open. Ja, dan is de uh, gast Tim Knol en Clary Polak en vooral ook wel leuk Carice van Houten die dan niet over haar eigen film Black Butterflies kon praten, maar over het talent van uh, Hans Teune van wie zij het geweldig vindt dat hij na zeven jaar eindelijk weer in het theater staat in een cabaretvoorstelling. Die trouwens hier. een een groepje, ja. En nogal, ja. Ze zegt in de uitzending, want deze is al opgenomen, dat ze als ze 10 meter naast hem loopt, al in de rebroekpiste. Nou, dat lijkt me sowieso een vrolijke mededeling. Hij gaat maandag gaan staan hier in Carré en première met Spiksplinter Nieuw. En dinsdag hebben wij het daarover. Oké, okay, goed. Dankjewel. We gaan dinsdag kijken om uh, tien voor negen op uh, Nederland 2. Uh, en uh, om vijf uur straks hier op deze zender. Nee, nee, op Nederland 2. Wacht even, ook zelf de zender <laughs> bedoel ik. Kunstuur met onder andere uh, verborgen collecties. Uh, ik denk, Arthur, ja, dank. Dank dat je er was. Ja, graag gedaan. Uh, deze uitzending, Cornel, dankjewel. Uh, graag gedaan. En uh, volgende week zijn we er weer. Dan uh, onder andere met muziek van LMO Racetrack. Heel mooi. En gast onder andere Alex van Warmen Maria Goos en Jan Rot. Ik zou zeggen, uh, luisteren of kom even langs. In de Carré, in de Amstel Foyer, zitten wij hier van half drie tot half vijf. Straks op deze zender Radio 1 uh, hoort u langs de lijn met Henry uh, Schut. Uh, en uh, uh, eerst nog even natuurlijk het uh, journaal van half vijf. En we zijn heel erg benieuwd wat er uh, op het CDA-congres is besloten. Dat duurt toch lang? Nou, we horen het vast in Witte het journaal van Witte half vijf rood. met uh, Mariel Hageman. Tot de volgende week. Fijn weekend. APPLAUS De Japanse premier Kan heeft tijdens een bezoek aan het rampgebied veel kritiek gekregen van overlevenden. Ze vinden dat de premier veel te laat is komen kijken. Het is ruim drie weken geleden dat het land werd getroffen door een zware aardbeving en tsunami. Drie boerderijen op het Koninklijk Landgoed de Horsten krijgen niet de status van gemeentelijk monument. Het Kuipersgenootschap had het college van Wassenaar gevraagd om de boerderijen op de monumentenlijst te zetten. De koninklijke familie wil twee naoorlogse boerderijen... op de Horsten laten slopen en er nieuwe woningen laten bouwen. In de politiek is ophef ontstaan over de voorgenomen aanstelling... van een consultant als adviseur van Korpsbeheer de van Flevoland. De man gaat twee ton per jaar verdienen voor 2,5 dag werk per week. PVDA, VVD, CDA en PVV vinden dat veel te veel. En ook politiebond ACP is tegen.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 Prachtig weer is buiten, heel veel zon, wat sluierwolken dat wel. En lokaal is het 24 graden geworden in het zuiden van het land. En daar staat tegenover dat het normaal weliswaar in midden-Nederland 12 graden is. Dus dubbele temperaturen misschien wel. Nou goed, die warme lucht gaan we geleidelijk aan kwijtraken. Vannacht nog niet zozeer, want echt koud is het niet. 8 tot 11 graden, krijg je wel meer bewolking, blijft nog meest droog. Morgen hebben we dan waarschijnlijk wel overwegend bewolkt weer. En van het zuiden uit gaat er regen over het land trekken. Maar bij de meeste neerslag valt in het oosten van het land. De temperatuur doet een enorme stap terug. 13 tot 15 graden wordt het. Weinig wind dat dan wel. Maandag is het weer meest droog. Dinsdag en woensdag valt er een enkele bui. Maar deze dagen hebben we ook wat zonneschijn bij zich. En waar het dus zondag zo'n 14 graden is, loopt het kwik woensdag alweer op naar 17 graden. De Lijn met Henry Schut. Goedemiddag, het is langs de lijn aflevering 9528, inclusief een sportforum zoals u dat gewend bent op de zaterdagmiddag. En de heren zijn hier al aangeschoven en er wordt al uitgebreid gediscussieerd. U kunt wel raden waar het over zal gaan deze week. Het was een roerige voetbalweek met vooral veel Ajax en veel Kruif. Maar bijvoorbeeld ook nog met die bizarre en zeer boeiende thuiswedstrijd van het Nederlands Elftal tegen Hongarije. Die 5-3 van afgelopen dinsdag. Naast onze vaste gast Tom Boot is hier Theo van Duivenbode, oud-voetballer van Ajax en Feyenoord. Hij zat ook in de ledenraad van Ajax. En ook Simon Zwartkuijs van VI is hier. We gaan zometeen beginnen met dat forum. Eerst de actualiteit. Er is al gevoetbald vandaag in de Engelse Premier League. De koploper Manchester United kwam in actie... en had het heel moeilijk tot diep in de wedstrijd. Het kwam 2-0 achter uit bij West Ham United... Maar won uiteindelijk toch nog met 4-2. Onder meer door een loepzuivere hettrik van Wayne Rooney. En dat deed hij ook nog eens binnen 15 minuten. Zijn laatste uit een strafschop. United blijft daardoor natuurlijk koploper. Staat nu acht punten voor op Arsenal. Dat nog wel twee wedstrijden te goed heeft. Dan is er wielernieuws. Lieve Westra van de vakantie olijploeg maakte deze week veel indruk... bij de driedaagse de pannenkokzijde. Westra eindigde in het klassement als tweede. En gaf daarmee zijn visitekaartje af voor alles wat nog gaat komen. Bijvoorbeeld morgen de ronde van Vlaanderen. Maar, Lieve, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je gaat niet rijden, hè? Wat is er aan de hand? Ja, nee, ik ga niet rijden. Ik, uh, toen gisteren op bed ging, uh, ja, had ik al een beetje hoofdpijn... en. Uh... Ja, heb ik uh, wel een paar citamol genomen en ik denk, uh, het, het, gaat wel, uh, ja, het gaat wel over, maar uh, ja, toen ik uh, wakker werd, of eigenlijk, ik heb eigenlijk de hele nacht uh, gewoon wakker gelegen en uh, ja, het was gewoon niet goed, gewoon uh, zweten en hoofdpijn. En, dus ja, het werd alleen maar erger en uh, ja, ik, ik kan gewoon niet starten, dat is gewoon niet te doen, zo. Nee. wat is het, gewoon een griepje of de naweeën van misschien wel te veel inspanningen? Nou ja, misschien speelde het weer de laatste dag ook wel een beetje mee, maar uh, ja, ik heb gewoon gehoord, dus ik weet niet waar het er komt. Uh, ik kan van alles weten natuurlijk, dus uh, ik heb geen idee, maar uh, het is een ding, één ding is zeker dat ik niet start morgen. Ja, nee, wanneer is die knoop doorgehakt? Of was uh, nou, uh, Vanmorgen heb ik eerst uh, nog even geprobeerd wat te eten en ik denk misschien wordt het nog beter, maar ik kreeg ook weinig weg. En, toen heb ik gewacht op, uh, op de dokter van de ploeg en, uh, ja, en toen hebben we de zeg maar, uh, knoop doorgehakt. Ja, nou, streep door jouw rekening natuurlijk. In hoeverre is dat ook ja. streep door de rekening van jouw ploeg van Kansolij? Was je echt iets groots van plan voor morgen? Oh ja, ik, uh, ik, denk, dat ik, op dit, ja, ik denk dat ik op dit moment, uh, ja, ik, ik, ik, ik reed heel goed en uh, ik had er heel veel zin in. En, ja. Ja, het is gewoon heel erg jammer. Maar ja, je, je doet er niks aan. Uh, het is uh, op zo'n hoog niveau. Je moet gewoon 120 procent En uh, Als je daar niet fit bent, dan, uh, dan heb je er niks te zoeken. En, ja, wat het voor de ploeg nu, uh, nu ja, vooraan, dat weet ik niet. Uh, ik hoop dat het allemaal goed uh, gaat komen morgen voor ze. En, uh, nou, ik denk sowieso dat de, de kapmannen er wel, uh, wel zullen staan. Ja, en wat jou betreft, dit, dit was natuurlijk een grote pijler voor jou dit seizoen. Wat is nu je volgende doel? Er komt natuurlijk heel veel uh, op mijn pad, nog, maar ik moet, gewoon eerst, uh, ik moet eerst gewoon uitzieken en uh, ja, ik moet gewoon eerst fit wezen en, en, en dan kijken we dan weer verder. Uh, Normaal zou ik uh, woensdag de Scheldeprijs en Pino Cerami en uh, Drenthe en die koersen, die zou ik allemaal rijden. En, uh, ja, het is nu even wachten wanneer ik weer, uh, weer, weer start, zeg maar, maar uh, ja, ik moet gewoon rustig blijven. Ik, ik rijd goed en ik moet nu gewoon uitzieken en, uh, en dan nog gewoon weer uh, herfstpad en dan uh, komt het allemaal wel goed. Ja. Nou uh, ja, uitzieken dus maar en morgen kijken. Ja, ja ik ga wel even voorbij zitten denk ik. Oké, okay, lieve Westra, beterschap en we zien ja, en horen je morgen weer terug, hopelijk. Ja. Langs de lijn Sportforum, meningen en analyses over sportactualiteiten. Met uh, zoals altijd Tonboot, uh, met ook wel vaker aanwezig geweest... Simon Zwartkuis van VI, goedemiddag allebei. En met Theo van Duivenboden, oud-voetballer van Ajax, van Feyenoord en van Oranje. Heren, alle drie, goedemiddag. Het laat zich raden waar we het over gaan hebben. Het laat zich dan misschien ook wel raden wat jullie moment van de week is. Meneer van Duivenboden, daar begin ik dan maar even bij u. Wat is uw sportmoment van deze week? Mag ik er twee noemen? Dat mag. Een hele positieve omdat ik hou van voetbal, en misschien zeggen jullie het is niet uh, van deze week... dat was vorige week het Nederlands helftal de derde goal. Dan, dan ben ik als voetballiefhebber, dan geniet ik. Ja, Dat Ging was het mooiste wat het is. Vertel even nog, want we hebben inmiddels al weer acht andere doelpunten om de oren ja. gehad... in een wedstrijd van het ja. Nederlands toch. Vier ja. ballen. Op ja. eigen helden begonnen. Tick, Vier paardjes. En kuit was het, geloof ik. Ja, kom ja. geen speler aan te pas. Ja, als je daarna zit te kijken, daar ga je naar voetbal... Ja. Het is jammer, jammer genoeg gebeuren dit soort dingen veel te weinig. Ja. We hebben het ja. straks wel over die andere wedstrijd van Nederland zelf, want die viel binnen deze week. Het andere moment? Ja, dat is wat negatief. Ik heb het maar meegenomen. Dit is een pak papier van de afgelopen week. Een rapport? En dat, nee, dat is een pak papier. Oh, ja. En dat gaat over Ajax. Dat zijn vijf, zes, zeven kranten. En dan denk ik, jongens, voorpagina's. Overal in de wereld sterven mensen. En wij zeggen in de voetbalrij, dat is voorpagina nieuws. Je kan hier vandaan al lezen in echt een enorm lettertype... kruif en slag, dat zijn dan de woorden die ik even zie. Dan hebben we het misschien meteen al samengevat. Ja, ik heb zoveel dingen gezien, voorpagina's reconstructiekoep aan de hand van de documenten, e-mails, bewijs. Ik kan, ik kan Johan een, uh, je kan zo doorgaan. Het, in tijd van een week. Het is schijnbaar voor de sportjournalistiek briljante business... om dat op de volpagina's te zetten. Eerst was het de Telegraaf en nu zie ik een, een hele bijlage van het AD. Het, ik vind het onvoorstelbaar. En waarom heeft u het gedocumenteerd? Het is niet gedocumenteerd, ik lees het... Ja. Ik bekijk het, ik knip het uit, ik wist dat ik hier kwam en dan denk ik... zijn er niet veel belangrijker dingen in de wereld dan een, een beetje een... ik kan het nog niet, eigenlijk nog niet zeggen van een ordinaire ruzie... maar waar volwassen mensen onzorgvuldig met elkaar omgaan ten opzichte van andere mensen. En ik denk dat dat helemaal niet nodig was geweest. Ja, het leeft blijkbaar enorm, want anders staat het niet elke keer zo groot voor op die kranten. Ja. Maar dus eigenlijk vindt u dat gekke werk? Ja, ik vind, er zijn hele belangrijke dingen in het leven. Wat praten we hier over? over een, een dit rapport. houdt ons bezig, blijkbaar. Ja, maar het gaat hierover in eerste instantie over een, uh, hoe Ajax met de jeugd moet gaan. Ja. Uh, en dat kan toch niet zo uh, weer een zijn... <lacht> dat we daar hier zoveel aandacht aan besteden. Nee, maar nou, misschien ik, fysiek het verkeer. Nou, het had waarschijnlijk de voorpagina ook niet zo groot gehaald... als op dezelfde dag de tsunami in Japan was, denk ik dan maar. Het was misschien ook net de ruimte, het moment... Dat zou kunnen, dat weet ik dus niet. Dat ja. kan ik niet beoordelen. Ja. Simon Zwartkruis, jouw moment van deze week. Nou, eigenlijk een beetje in het verlengde van Theo's eerste uh, moment. Uh, ik heb eigenlijk de hele week in de loopgraven gezeten daar, daar in Amsterdam bij Ajax. En dat was niet allemaal even fris. Dat ben ik niet met Theo eens dat het niet ordinair was. Want dat was, ik vond het ontzettend ordinair allemaal. En dan is het heerlijk om je even aan het neem zelf te, te laven eigenlijk. En waar ik uh, het meeste van genoten heb dinsdag is de goal van Ruud van Nistelrooy. En de, ja, zijn ontlading daarna. Hij staat een beetje voor alles wat ik bij Ajax niet heb meegemaakt. Zijn puurheid en zijn uh, professionalisme. Valt in en scoort ook nog een ontzettend belangrijke goal. En, en knalt bijna uit elkaar van vreugde en plezier. En, daar, uh, en wij allemaal dat, eigenlijk. Ja, dat is het mooie. Ja, en daar werd ik heel erg vrolijk van. En ja. dat had ik ook echt even nodig in deze week. Ja, Ruud van Nistelrooy op weg naar misschien wel topscorer alle tijden te worden ja. bij Oranje, ja. alsnog. Dat leek niet meer te gaan gebeuren, maar hij staat op drie geloof ik nu in dat lijstje. Hij heeft het in zijn hoofd zitten, ja. Ja, inclusief het EK, dus ja. uh, hij heeft nog Wie een weet. jaar. Tom Boot, jouw nou, ik zou toch week. wel iets anders doen, omdat ik toch een beetje bijzitter ben tussen deze mensen. Niet <lacht> insider uh, Simon Zwartkruis Zo. en een andere insider... Ik ervaar jou nooit als een bijzitter als ik <lacht> naar dit programma Maar nou, <lacht> <het> ook eens, <lacht> ja, ja, Maar ja, ik ja, zeg ja. als leek, en daarom wil ik het even van een ander boeg, en dan ga ik direct... Heel, uh, laten we zeggen, uh, uh, heel goed naar ze luisteren. Uh, deze week heeft een bar, korfbalgoeroe, Ben Krum, heeft afscheid genomen. en uh, ja. Dat is een coach geweest die een heleboel trends heeft gezet. Niet alleen in het korfbal belangrijk is geweest, maar ook bijvoorbeeld in het voetbal. Hij heeft in Seist uh, de coaches betaald voetbal geholpen, zal ik maar zeggen. Zeer vernieuwend, zeer innovatief... En ik denk dat hij te vergelijken is met Michels en dergelijke, dat soort coaches. He? Nou, hij heeft afscheid genomen van het Korbel eigenlijk... hoewel hij zelf nog coacht bij PKC, zal ik maar uh -huh. zeggen. En ik wou dat toch even noemen. Waarvan acte? Maar met jouw permissie gaan we het dan nu wel hebben over de ja, kwestie, Kruif okay. en Ajax... Het, het, het kan u eigenlijk niet ontgaan zijn als u deze week radio of tv had aanstaan... of de krant heeft gelezen of wat voor tijdschrift dan ook. Het nieuws dus over Johan Cruijff en Ajax. Een compilatie om er even in te komen. Waar halen jullie in godsnaam de moed vandaan... om een oordeel over dit rapport te hebben. Het is slikken of wegwezen of het worden grote vechtpartijen. Wij gaan nooit zomaar mensen om. Nee. Helemaal niet, zelfs in de kleedkamer niet zelf als hard gaat. De directie wordt opgedragen om contracten te beëindigen zonder enige vorm van wederhoor. Is oh, <laughs> dat is hun probleem, wij zitten niet in de ledenraad. en het en, is hun, uh, hun, uh, hun probleem. Hij is niet recht door zee, niet te vertrouwen en geen enkele functie heeft hij naar tevredenheid. Uitgevoerd. Ik, ik heb er niks met de organisatie in de club maar Dus ik, ik, ik weet het niet. Ja, ik vind het alleen jammer dat ze weg zijn. Als die van de boog niet doet wat, jij, wat ik wil en jij steunt hem... dan gaan jullie er allemaal aan. En dan schrijf ik jullie kapot. Nee, want ik moet morgen gewoon weer weg. Ja, zo hebben we even een paar quotes op een rijtje gehad... die, die ons deze week om de oren vlogen even... Eén feit in elk geval voor als u dacht, waar ging het ook alweer over? Het driekoppel bestuur van Ajax en de raad van commissarissen... hebben hun vertrek aangekondigd na deze roerige week. Dus Uri Coronel, Cor van Eijden en Joop Krant zullen plaatsmaken... maar wel als er opvolgers zijn. De hele zaak, ik kan er natuurlijk honderdduizend dingen over vragen... maar ik wil eigenlijk gewoon eerst van jullie... na deze toch wel rare, bizarre week... gewoon een primaire reactie, meneer Van Duivenboden. Uh, 3 januari begonnen, zeer onzorgvuldig uh, van allerlei verschillende klant, uh, uh, klanten, inclusief uh, de pers. Zeer onzorgvuldig. Simon, mee eens? Uh, nou, onzorgvuldig niet, vind ik in de pers, want uh, zo'n beetje alles wat, daar, wat er besproken is en uh, ja, naar, naar buiten te trekken viel, uh, dat is op straat komen te liggen. Dus ik denk dat, uh, dat de journalistiek dan uh, zijn werk goed doet. Ja. Uh, dus nee, dat, dat, dat, daar ben ik het niet mee eens. En uh, ja, als je het in, in één woord moet samenvatten... wat, wat ik eigenlijk, uh, misschien bedoel je dat het meest ontluisterende vond... En, uh, en het meest typerende is dat op een gegeven moment... aan Kruij werd gevraagd van hoe nu verder? Zodat u nou, dat weet ik niet. Ja. En dat, dat, dat zegt voor mij uh, dat dit A, nog maanden... Uh, uh, nou, zeker een half jaar nog gaat duren... En B. zegt dat, uh, ja, dat, dat eigenlijk helemaal niemand weet wat er, ga, moet, of wat er gaat gebeuren. Inclusief Johan Cruijff. En dat, dat lijkt me zorgelijk als, ja, je, als, ja. als je een Ajax-hart hebt. We ja, komen zo terug op dat ene antwoord van Johan Cruijff, Tomboot. Wat blijft jou na deze week het meest bij? Nou, in de positie van Leek. Maar bijna iedereen hier in Nederland uh, leeft op dit moment mee met die hele affaire. En heeft ook een, uh, laten zeggen, neemt een positie in. En goed of slecht... Je komt er niet onderuit om een positie in te nemen. Of voor de een of voor de ander. En ik weet best dat het genuanceerder ligt. He? En mijn positie is dan uh, niet voor Kruijf... maar tegen het bestuur en tegen <laughs> de raad van commissarissen. Kan uh, dat, want dan zit je er dus wel ergens in het midden. Ik zit, ja, maar goed, dan moet ik dus uh, de kant van Kruijf kiezen in dat geval. Ja. En ik vind gewoon, noblesse oblige, er moet goed bestuurd worden. En dat vind ik dat dat niet gebeurd is. Um, Simon, eerst even doorgaande op wat jij zei. Want dat was misschien wel ja, het, het antwoord van deze week. De uitspraak van deze week. Um, iedereen dacht, Kruijf wilde ruimte om deze club opnieuw op te zetten. En dan krijgt hij de vraag, hoe nu verder? Nadat hij weet dat het bestuur zijn plek beschikbaar stelt en dan zegt hij... ja, dat weet ik niet. Ja, ik, ik denk trouwens wel dat hij toen vooral doelde op, uh, nou ja, op... de samenstelling van het nieuwe bestuur... en hoe dat allemaal dan uh, gekozen moet worden door ledenraad. En zo dat, ja, dat het niet dat de hij... vraag was. Het was gewoon nee, een algemene vraag. Hoe nu maar verder? Maar ik vermoed dat, Kruif, dat, dat dat ermee bedoelde. Dat van, nou, dat is mijn pakkie niet... en ik ben hier om het voetbal te reorganiseren... en uh, wie wie benoemt, uh, dat interesseert hem ook uh, oprecht uh, helemaal niet. Uh, het feit is, denk ik wel... Uh, want er zitten behoorlijk wat mensen zitten wel in het midden, namelijk. Ook, ook intern bij Ajax, ook in die ledenraad. Gewoon mensen die uh, tot, eigenlijk tot de laatste seconde hoopten dat er water bij de wijn werd gedaan, van beide kanten. Nou, dat is niet gebeurd. Dus die ledenraad zit niet helemaal vol met hardliners die of voor Kruif zijn, of voor uh, Van de Boog uh, zijn. En dat gaat, gaan ze merken denk ik zo meteen, als ze dus nieuwe, nieuwe bestuursleden moeten gaan, gaan, gaan zoeken. Ja. En ik denk, uh, zoals ik het nu inschat, dat, dat, dat het voor Kruif uh, hoeft dat helemaal niet goed af te lopen. Het zou zo, echt zomaar kunnen dat daar een nieuw bestuur komt te zitten, dat op de lijn van, uh, van de huidige directie zit. Ja. En dan is Kruif nog verder van huis. Ja, meneer Van Duijven hoe kijkt hij Huna naar nou, wat hier nu gebeurd is? Is de weg vrij voor Kruif? Dat is heel moeilijk. Uh, ik denk dat hij alleen maar vrij is. Maar dat houdt dan in. En dat heb ik al uh, de afgelopen twee maanden misschien al vier keer tegen Johan gezegd. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Johan, als je dingen wil veranderen op voetbaltechnisch gebied... dan moet je verantwoordelijkheid nemen. En dan moet je in die raad van commissarissen gaan zitten. Dan ontvangen ze je met open armen. Ik ben een enorme voorstander van het Bayern München-model... Uh, drie voetballers met verstand van voetbal... wat dat ook mag betekenen... die ook structuur en management een beetje beheersen. Ja. En dan mag een voorzitter en een financiële man... hoeven voor mij geen verstand van voetbal te hebben... als die drie de zaken maar heel duidelijk neerzetten. En Kruijf is een icoon in de voetballerij. Ik heb wel eens gezegd, de beste voetballer die ik ooit in mijn leven gezien heb. En voetbaltechnisch weet hij het allemaal heel goed. Alleen, je hebt overal mensen voor nodig... En mensen moeten aangestuurd worden. En ik denk dat dat niet van de zijkant kan. Nee, hij heeft dan zelf al gezegd... Ja, met, zijn, uh, met zijn woorden, ik trek geen jasje aan. Dus dat is dan eigenlijk het antwoord, hè? Ja, kijk, uh, ik kan me voorstellen... als hij zegt, raad van commissarissen in mijn eentje... Dan, dan ben je... als je met z'n vijf in de raad van commissarissen zit... heb je maar één stem... Maar als je dus naar het model van Bayern München zou willen... dan heb je binnen een jaar heb je drie mensen met een voetbalachtergrond. Wie dat ook zijn, is niet interessant. Dan, en dan kan je dus heel duidelijk sturen. Want voetbal is niet alleen de jeugd. Want het, je kan niet alleen zeggen van ik hou me bezig met de jeugd. Nee, het is het eerste al. Uiteindelijk gaat het aan, het is een kampioenschap. En voetbaltechniek valt samen met financiën. Het valt allemaal in elkaar. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus je kan niet zeggen, ik doe alleen het ene. En het andere, dan moet de andere maar doen. Ik denk dat dat zo niet werkt. En ik zou helemaal niet gek opkijken als die alsnog... inderdaad, een commissarissenstap die zometeen ge eventueel gevormd gaat worden. Als die dat nou niet doet, hè? En, die, en, ik... da en daar wijst het toch wel, toch wel op, als je ook al kijkt dat hij, hij komt net iets te laat, uit Barcelona aangevlogen. Hij gaat meteen weer naar Barcelona terug. Hij wil zich niet bemoeien met de, de structuur. Met het, hij zei dat in datzelfde interview waar hij zei... ik weet niet hoe het nu verder moet... zei hij, dat is niet mijn pakje aan, uh, ledenraad, raad van commissarissen. Als hij dat nou niet doet... Dan denk is er ik, dan wel nog een, een, een echte rol weggelegd waarin dat dan gaat lukken? Uh, nou ja, kijk, uh, Coronel heeft het ook gezegd. Uh, Kravis is de van de club. Alleen als hij het niet doet, dan denk ik dat het een heidense klus wordt om vijf mensen bij elkaar te krijgen die deze kar gaan trekken. Want wat voor soort mensen moet je daar dan hebben... als dat rapport, en dat rapport bestaat eigenlijk uit twee gedeeltes... het technische gedeelte en schijnbaar de mensen die moeten vertrekken. Dat zijn ja. twee verschillende dingen, maar ze hebben wel met elkaar te maken. Ja. Dan zal een nieuwe raad van commissarissen... die zal dan een directie weg moeten sturen... en die zal vervolgens zoveel andere mensen weg moeten sturen. Nou, uh, daar denk ik ook even aan... Uh, afkoopsommen, aansprakelijkheid, want wie zijn die nieuwe raden van commissarissen dan. En op basis waarvan, waarvan sturen ze mensen weg? Op basis waarvan? Nou, die jeugdtrainers hebben trouwens allemaal jaarcontracten. Dus daar, daar hoeven ze in principe gewoon, ik, dus gewoon een kwestie van niet verlengen ik, en, ik, en tot nou, ziens. Nou, ik heb begrepen dat er maar één contract afloopt. Oh, nou ja, dit is de nieuwe lijn. Iedereen die nu tekent, tekent voor één jaar. Nou, het, is een een paar, uh, het is 1 april geweest en je moet drie maanden van tevoren opzeggen. Maar ik dacht dat er maar één contract afliep, of ik moet het verkeerd gehoord hebben. Dus dat ja. gaat sowieso een dure grap worden? Dat, uh, dat is aan de ene kant geld ja. en soms kan je zeggen, nou ja, oké, okay, het is voor de goede zaak. Het kan ook tot arbitragezaken leiden ook. Met uh, woord, nou ja, dat dus hebben ja. we natuurlijk al een keer meegemaakt met Van der Zee, ja. uh, waar, waar ook geen uh, dossier van was. Uh, uh, van de C heeft natuurlijk vanuit zijn positie volledig gelijk... om dan te zeggen, ik ga naar een arbitrage. Uh, en ja. uh, dat zullen er een heleboel mensen... En dat is dan voor Ajax een niet zo goed voorbeeld, want die won die zaak ook. Uh, uh, en zo kan het nog heel lang duren. Ja, dus uh, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan met mensen. Ja. Daarom zeg ik, zorgvuldigheid en een ander ding, dat is tijd creëren. Als je zaken wil regelen, dan kan je niet van de ene op de andere dag. Dan moet je heel goed met elkaar overleggen en zeggen... Hoeveel jaar trekken we ervoor uit om. Hoeveel dat... jaar is daar tijd voor in de voetbalwereld? Nou, ik zal een voorbeeld geven daarvan. Als je 50, contract, 50 contractspelers hebt en je wil een heel ander soort voetbal gaan spelen, moet vanuit de jeugd komen. Uh, de, de, in de jeugd staan er niet vijf spelers klaar met extreme kwaliteiten die je morgen in het eerste zelf al kan zetten. En van de huidige spelers zal je er dan een boel af moeten stoten om andere spelers in te passen die in het concept van kruif passen. Dat, dus aan de ene kant moet je spelers afstoten. Dat kost waarschijnlijk geld. Aan de andere kant moet je spelers aantrekken. Dat kost waarschijnlijk ook veel geld. En dan moet je dan dat team van maken. En dat kan natuurlijk. Ajax gaan elk jaar voor het kampioenschap spelen. Ja. Dat is duidelijk. Maar je bent het nu acht jaar niet. Dus het kan ook best eens een keer een negende jaar. Maar Ajax speelt elk jaar voor het kampioenschap. Wie er ook trainer is. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Als ik zelfs Tom Boot morgen trainer maak. Nou, dan moet hij wel hele slechte trainers zijn als hij niet bij de eerste vier komt. <laughs> nee, nou ja, dat weet ik ja. wel. Maar je, hebt het, je hebt het over kampioenschap. Hè? Ja. Je hebt zelf bij Feyenoord ja. gezeten. Feyenoord speelt altijd voor het kampioenschap. En je ziet het nu. Dat wordt bijna belachelijk. Nee, als ja. je over kampioenschap praat, Theo... Ja. dan moet je dat ook halen en daarop afgerekend worden. Ja, ton, jij bent heel vaak kampioen geworden... En waarschijnlijk ook een aantal keren niet. De geluksfactor om kampioen te worden Dat speelt Absolute. altijd een belangrijke Absolute. rol. Er is geen trainer in de wereld die zegt: Ik maak je kampioen. Je kan wel je doelstelling hebben en dan kan je het niet worden. Maar kan de pechfactor uh. dan zo groot zijn dat je het zeven jaar achter elkaar niet wordt? Dat is wel heel veel pech. Dan. Uh, ja. Nou, er is natuurlijk. Laten we gewoon heel duidelijk zijn. De, ik heb in de, mee mogen werken aan het rapport Coronel. En uh, ik heb uh, heel veel uh, spelers voorbij zien komen. Uh, waarvan ik denk dat je geen kampioen mee kan worden. Dus als je middelmaat koopt en je eist een topprestatie van ze... dan red je het niet. En dat is de afgelopen zes, zeven jaar is dat gewoon gebeurd. En ook de laatste twee jaar. En ik kan hier ook gerust zeggen dat technisch gezien... een aantal punten van het, kor van het rapport koronel technisch gezien... niet uitgevoerd zijn. Daar kunnen we gewoon heel duidelijk in zijn... Uh, dat is de reden dat jij uh, opgestapt bent, denk ik. Dat de is 15 maanden geleden. Ja, ja. En, uh, en uiteindelijk komt er dan een stuk in de telegraaf. Wat al 15 maanden oud is. Nee, maar dat was mijn vraag niet. Dat, dat was de ja, reden. Ja, maar waar... ik, ik wil dat toch wel even duidelijk uh, neerzetten. Uh, uh, iedereen in AIS kon weten dat ik opgestapt was. En 15 maanden later... Uh, Wordt het dan in een telegraaf opgevoerd? Vind ik ook prima, allemaal. Ja. Ja, maar dat is wel de reden dat ik gezegd heb, jongens. Ik, vind, ja. ik ben van mening dat een aantal zaken niet uitgevoerd worden. Dus... En om welke zaken ging het dan? specifiek? ja, ja dat gaat om. Uh, in het rapport stond, als ik het goed uit mijn hoofd zeg. Er worden hier geen spelers meer aangetrokken. die niet ja. over dusdanige kwaliteiten beschikken dat ze anderen beter maken. Uh, een trainer neemt niet zijn hele gevolg mee. Uh, oudere spelers. Die komen, komen niet alleen meer op naam binnen, maar je gaat kijken hoe ze fysiek zijn. Uh, uh, en er komen helemaal geen spelers meer binnen. Zonder scoutingsrapporten, getekend met duidelijk... hij komt of hij komt niet, verantwoordelijkheid voor de scouts. Dat zijn, denk ik, anders, anders ben je bezig met een enorme vorm van geldvernietiging. En waar was dan voor u de druppel? Dat u zei, ja, nu, nu wordt het me echt te gortig, nu stap ik op. Nou ja, je zag op een gegeven moment een aantal spelers binnenkomen. En nogmaals, ik ben maar een van de velen die zegt dat hij een redelijke kijk op voetbal heeft. Dat ik dat bij mezelf dacht, ja jongens, kijk, nemen de laatste tijd, Mido en Oyer, die heeft wel een mooie naam. Maar hij komt dan binnen en dan denk ik, dan, dan hou je misschien jonge spelers tegen. Eh, want, oh, je zit er nu een jaar, dan moet toe, hij moet morgen natuurlijk weer spelen. Dat uh, is ook logisch. Maar de hamvraag is, als je over blijd hebt, dan kan je beter zeggen... of ik stel mijn eigen jeugd op, als ik ze heb, of ik koop kwaliteit... En als ik niet echt de kwaliteit meer kan kopen... ja, dan heb ik een probleem, want dat is ook een financiële kwestie. Dus een kampioenschap, waar we het over hadden... dat is tegenwoordig niet, echt niet makkelijk meer. Want Nederland is een klein land met 16,5 miljoen mensen. En als ze morgen een fan van 17 hebben... dan kunnen ze niet te veel voor hem vragen. Dan wordt hij weggehaald als hij echt extreme kwaliteiten heeft. En met die dingen moeten we allemaal wel rekening houden. Alleen we moeten we wel vaststellen dat Ajax gewoon acht jaar... Nou ja, als ik naar het voetbal kijk... dan vind ik dat het over het algemeen niet des Ajax is. Nee, maar goed, kijk, als je zo'n hoge begroting hebt... want dat hebben ze ook acht jaar al, de hoogste begroting... Ja? dan is het zelfs toeval als je in die acht jaar geen kampioen wordt. En dan, dan kan het alleen maar aan het bestuur liggen. Ja, maar je zegt het juist, acht jaar. We hebben drie in die acht jaar nee, drie verschillende besturen gezeten... En drie verschillende raden van commissaris... en ik geloof vier, vijf trainers... En er zijn trainers die zijn uit zichzelf opgestapt. Uh, kijk, en ik ga hier ook geen lans voor Rick van der Boog plegen. Maar ik heb artikelen gelezen. Daar kreeg hij alles wat in 2008 gebeurde, kreeg hij ook de schuld van. Terwijl die was op 1 januari 2009. En ik denk dat uh, in, op die functie moet je, denk ik, heel keihard tegen een trainer nee kunnen zeggen. Nee, nee, nee. Alleen dan begint het al vooraf. Als ik morgen Tom Boot als trainer bij Ajax wil hebben... dan weet Tom Boot ver van tevoren... en dan kan hij nog steeds nee zeggen... onder welke voorwaarden hij bij ons kan komen... en dan kan hij nee zeggen en dan drinken we nog een kop koffie. Absoluut he? ben ik met je eens. Waarom wil je geen voorzitter van Ajax? Want als dat had gebeurd, hadden ze niet in de problemen gezeten. Wordt genoemd, Wordt genoemd, uh, Wordt genoemd. Er zijn natuurlijk wel nee, namen die goed, vaak worden genoemd. Ik ben het met je eens. Maar wat je zegt, is één en één is twee... Ja, wij denken het zo en het is zo logisch. Een kind kan het bijna bedenken. Ja. Waarom gebeurt het niet? Je, ja? hoeft, er, je hoeft er geen uh, nee. dokter anders voor te zijn. Nee, precies. Ja. Ja. Maar dan herhaal ik even de vraag die Tom Boot net stelde. Waarom wordt u geen voorzitter van Ajax? A, ben ik nooit gevraagd. B, in deze situatie uh, zie ik het niet zitten. Ik vind dat er uh, zeer onzorgvuldig met mensen omgegaan is. En uh, ik ben niet de man die uh, klakkeloos zegt van... oh, er ligt hier een rapport. Dat voer ik uit. Nee, ja, nou, zo zit ik niet in elkaar. Klakkeloos hoeft niet, want we weten natuurlijk nu niet welke kant het op zou gaan. Maar staat, staat u überhaupt open? We zijn nu anderhalf jaar weg uit de ledenraad. Uh, nu staat op dit u... moment niet. Als we het me een jaar geleden hadden gevraagd... had ik misschien ja gezegd. Uh, en ik had dat ook met Krui willen doen. Ja. Maar er is nu zoveel rotzooi geweest. Het lijkt wel een stap dichterbij, toch? Nee. nee is, het een, is het een stap verder nee, weggeraakt? Nee, omdat er is nu zo'n rotzooi geweest de afgelopen week... Uh, dat je eigenlijk zegt... Die club die zit gewoon op dit moment in, in, in passen. Uh, en, dat, uh, en er ligt een rapport. En het zou natuurlijk wel heel raar zijn... als er nu vijf nieuwe mensen zijn die zeggen van... oh, maar dat rapport wat er ligt, dat hoeft niet meer uitgevoerd te worden zoals het nu is. We gaan het nu veranderen en die hoeft niet weg en die hoeft niet weg... en die hoeft niet weg en die hoeft niet weg. Ja. Dat zou wel heel raar zijn. Ja. Maar even los van de hele puinhoop die er dan deze week is gekomen. jeuk uw handen niet, wilt u niet proberen de club waar u toch ook een hart voor heeft... dan er weer bovenop te helpen? Ja, ik heb dat een uh, hele lange tijd gehad. Omdat ik, uh, ik denk dat ik een bepaalde visie op voetbal heb. En ik heb het net al gezegd. Uh, het is niet zo moeilijk. Dan ben je nog geen kampioen, hè? Maar het gaat om duidelijkheid. Naar iedereen duidelijkheid. Bij mij kunnen trainers geen 2 miljoen verdienen. Nee. Dat is onmogelijk in een kleine land. Je kan een heel goed salaris krijgen. En je kan fantastisch verdienen als je me kampioen maakt. Als je de beker wint. Als je zorgt dat je tweede wordt en je speelt of want dan weet ik dat ik als club veel geld verdien. Ja, we praten zometeen verder, want deel 1 zit er alweer op. Het gaat snel als je veel te melden hebt met z'n allen. Zometeen praten we door over Ajax. En dan hebben we ook een aantal van die toch wel merkwaardige uitspraken... die we deze week hebben gehoord op een rij. Graag tot zo. Op 1. Maandag om 7 uur. 10 jaar Kunststof op Radio 1. Met Volkskrant, hoofdredacteur Filipe Reemarkt, schrijfster Naima Bezas en jazzpianist Bert van den Brink. You, Maandag van 7 tot 8, 10 jaar kunststof. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Aan de klok...